Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over een paar weken kun je weer naar het theater, want vanaf deze maand worden testevenementen gehouden. Het gaat om voetbalwedstrijden, festivals, theatervoorstellingen dus. En ook dierentuinen en petparken gaan weer af en toe open. Dat doet de overheid om te kijken of het allemaal coronaproof kan. Dit is wat veilig en verantwoord kan. En door meer met toegangstesten te werken, ja, willen we juist veel meer veilig en verantwoord mogelijk maken. Ook al is dat nog wat spannend vanwege de epidemiologische situatie. Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht weet al precies hoe het een coronaproeftestevenement kan houden. De mensen worden hier naartoe gebracht en die worden dan geplaceerd met één rij ertussen en twee stoelen tussen elk persoon of elk gezin dat er zit. En zo wordt het verdeeld door deze hele zaal en op die manier kunnen we toch op een veilige manier concerten geven. Een man van 69 die graven vernielde en beelden stal van een begraafplaats... krijgt een taakstraf van 150 uur. Hij stal vorig jaar minstens 15 beelden van marmer en brons... op begraafplaatsen in Den Haag en Monster. De Haagenaar zei in een moeilijke periode te zitten... en dat hij geborgenheid zocht op begraafplaatsen. Maar waarom hij dan graven vernielde is niet duidelijk. In Baarn is een man opgepakt voor de diefstal van een Van Gogh... en een schilderij van Frans Hals. Die werden allebei vorig jaar gestolen uit musea in Laren en Leerdam... De politie zegt nog niks over een waarom. We hebben deze meneer vanmorgen aangehouden, dus we gaan nu verhoren en we gaan verder met het onderzoek. Er wordt natuurlijk een huiszoeking bij hem gedaan, dus het is nog een beetje te vroeg om te melden waarom deze schilderijen zijn gestolen. Ze zijn ook nog niet teruggevonden. Universiteiten willen 1 miljard euro erbij. Vandaag voeren medewerkers, studenten en bestuurders actie voor meer geld. De docenten komen door de werkdruk niet toe aan de broodnodige universitaire onderzoeken. Zegt deze professor uit Groningen. Ik heb natuurlijk de mooiste baan die er is. Aan de ene kant onderwijs, en aan de andere kant onderzoek. Maar om die twee met elkaar te combineren, dat lukt gewoon helemaal niet. Waar het feitelijk op neerkomt is dat je dan in de avonduren en in het weekend aan je onderzoek bezig gaat... Om gewoon die studenten goed te kunnen begeleiden. En dat kan natuurlijk niet. De universiteiten hebben vandaag een petitie aan de Tweede Kamer gegeven. Het weer hier en daar nog winterse bui. Vooral in het Midden-Oosten en zuidenkans op een sneeuwdekje van een aantal centimeters in de loop van de nacht. Dat zal morgen smelten en dan een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Luister naar de klanken van Art Pepper met You Go To My Head. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb het programma voor vandaag samengesteld en uh, presenteer het natuurlijk ook. Art Pepper, een van mijn favoriete artiesten die de afgelopen 9,5 jaar uh, zo'n beetje voorbij is gekomen. En zoals in het eerste uur al kort uh, vermeld, vandaag mijn honderdste uitzending dus... Reden voor een kleine uh, terugblik en een selectie van alle mooiste nummers die ik ben uh, tegengekomen in de afgelopen negen jaar. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen, is van uh, Lou Donaldson. Het komt van het uh, album Here It Is uit 1961. En ik ga het gelijknamige nummer draaien. Lou Donaldson. Luister naar Lou Donaldson met Here It Is. Het volgende nummer dat ik klaar heb liggen is van Dizzy Gillespie, Sonny Rollins en Sonny Stitt. En het heet After Hours. Dizzy Gillespie, Sonny Stitt en um, Sonny Rollins natuurlijk. Als het goed is, heb ik, een, um, heb ik een telefoonverbinding. Fred, hoor je mij? Nee, helaas. lijkt het toch niet te lukken. Dan ga ik het zo ik nog een keertje proberen. Missie Gillespie, Rollins en Sonny Stit. Ik ga het nog één keer proberen met onze telefonische verbinding. Het is voor mij de eerste keer eigenlijk dat ik een telefonisch interview wil gaan doen in, uh, in die negen jaar. Dus ik moet even wennen aan de, aan de techniek. Fred, hoor je mij? Nee. Ik heb denk ik toch weer iets, uh, iets niet goed gedaan. Fred? Ja, ja! daar ben ik. Ik heb ja, een goede knopje gevonden. Ja, mooi. Nou, allereerst gefeliciteerd hè. Met je 102-uitzending. <lacht> Toch? En nou ben je weer verdwenen, als ik het goed hoor. Nee, dat klopt. Nu, nu hoor je me wel. Ja, ik hoor je wel. Ja, ik zat aan het verkeerde knopje weer. Ik moet ook met mijn handen er vanaf blijven als het werkt. <lacht> Ik wilde eigenlijk zeggen, de allereerste keer dat ik bij CFM Jazz was... was natuurlijk in een uitzending bij jou op het Gasthuisplein. Ja. ja, klopt. Ja. Daar heb je me zeg maar, eigenlijk gelijk mee de uitzending ingesleept... toen ik een keertje kwam kijken. Ja, ik had ook het idee dat uh, dat gaat wat worden. Uh, de degelijkheid en uh, de zorgvuldigheid waarin je ook in de gesprekken vooraf... mij duidelijk maakte dat je het eerst wilde proberen... zodat je tevreden was... om het uh, zo te kunnen presenteren. En dan werd het eigenlijk... een stukje zekerheid. Nou, en dat betekent dus... dat iemand aangemotiveerd is... en uh, uh, ik er zeker van was... dat je dat met de nodige... Uh, bevlogenheid... zou gaan presenteren. En dat is gelukt. En daar wil ik je voor feliciteren. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. En het is alweer een, uh, een tijd geleden ook dat jij uh, deel uitmaakte van het CFM-team. Ja. Uh, jij, uh, jij zat natuurlijk al ver voor mijn tijd bij, uh, bij CFM om uh, CFM Jazz te presenteren. Wat deed jij mee ja, aan klopt. het allereerste begin van CFM Jazz? Nee hoor, nee, dat niet. Uh, het allereerste begin, er waren een aantal uh, mensen... Die dat uh, uh, opgezet hebben in de oude uh, Watertoren beneden in de kelder. En dat waren bijvoorbeeld uh, Vincent en Daniel Huying. Uh, en uh, de vader van de Goes en Rob van de Goes, die nu nog een hele bekende DJ is geworden. Uh, dus uh, dat waren nog wel uh, Wouter van de Goes, is de, de naam. Ja. Die ken je misschien wel. Ja. Nou, dat is een, een kanjer. En hij was toch ook bereid om uh, op het 25 jaar bestaan van, uh, van de ZFMJS... om daar een bijdrage aan te leveren. Oh, wat leuk. En verder is het natuurlijk zo dat er een aantal uh, mensen zijn geweest... die lang hebben volgehouden. Hans Sandbergen bijvoorbeeld en Tom Hendricks. En dat waren toch wel mensen die ook uh, zorgden voor de nodige draagkracht. En dat is eigenlijk de belangrijkste zekerheid geweest van dit programma. Want als je het volhoudt vanaf 1990 tot nu, dan uh, betekent dat nogal wat. En dat was het draagvlak van de meerdere presentatoren die elk met hun eigen voorkeur het programma zo lang in de lucht hebben weten te houden. En ja, ja het blijft natuurlijk, vier van Jazz blijft natuurlijk een ontdekkingsreis in de rijke schatkamer van de Jazz-historie. Ja, absoluut. Dat heb ik zelf ook uh, elke ja. keer Zelfs na negen na jaar ontdek ik nog steeds nieuwe artiesten, nieuwe albums... die mij weer verbazen, waar ik mooie nummers tegenkom. Het blijft een, inderdaad een ontdekkingsreis. Ja, en er komt nog steeds uh, materiaal boven water natuurlijk. Ik uh, werk zelf als vrijwilliger bij de kringloopwinkel van DoorKas in Heemstede... op de Herenweg 101. En daar ben ik elke zaterdag te vinden van tien uh, tot drie uh, uur... En dan verzorg ik uh, de spullen die binnenkomen. Die ga ik allemaal een beetje ordenen. En ik draai tussentijds gewoon gezellig muziek. Waaronder natuurlijk ook veel jazz. Oké. Okay, dus. En een, een van mijn uh, vaste klanten is uh, Peter de Boer. Die zie ik regelmatig. En die komt dan uh, voor weinig geld komt die daar de nodige uh, cd'tjes. Meestal cd'tjes ophalen. Oh, wat leuk. En er zit er veel draait, jazz tussen? ik blijf me laten, laten verrassen door alles wat met muziek te maken heeft leuk Er zit er veel jazz tussen, uh, Fred? ja hoor, zeker mensen gaan natuurlijk opruimen en uh, via de streaming kan je tegenwoordig zonder uh, je boekenkast vol te te, te douwen met platen en, uh, en cd's kan je natuurlijk tegenwoordig ook alles uh, te pakken krijgen maar heel veel mensen die komen dat keurig netjes brengen, elke Zaterdag bij de inbreng van de kringloopwinkel. En dan wordt het geordend en uitgekozen. En uh, het wordt ver vervolgens weer verkocht. En de opbrengsten daarvan die gaan naar goede doelen. Met leuk. name in Afrika. Leuk. Dus dat, uh, dat pompt zich uitstekend rond, om het zo maar te zeggen. Mooi. Mooi. Hey Fred, ik vond het heel leuk om je eventjes uh, te spreken. Want het is echt alweer een hele tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben. En uh, ik ben blij dat het goed gaat met je. Ja. En uh, ja, ook leuk dat je nog steeds uh, naar CFM Jazz luistert. Oké, en, uh, okay, en ja. hou vol met het team, hè? Ja, zeker. doen wil uh... jullie de 50 jaar halen. <laughs> dat zou mooi zijn. Het gaat nog even duren, maar uh, dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Okay. Hey Fred, tot ziens. Dag. Dag. Goed. Dat was Fred Kroonsberg, ook een uh, CFM Jazz-presentator. Ik ga verder met uh, een van mijn uh, favoriete artiesten... Uh, waardoor ik eigenlijk zo geïnteresseerd ben geraakt in de jazz. En dat is Lee Morgan. En ik heb een uh, nummer klaar liggen, dat heet The Lover Loverman. En dat komt van zijn album uh, The Cooker. van het album The Cooker. Loverman is een nummer geschreven oorspronkelijk voor Billie Holiday... in 1941 en het is natuurlijk door vele artiesten vertolkt. Waaronder Etta James. Etta James is uh, een van mijn favoriete zangerissen. En um, op haar album uh, The Mystery Lady Songs of Billie Holiday... vertolkt zij ook uh, op een prachtige manier Loverman... why but I'm feeling so sad I'd long to try something I've never had never had no kissing ooh what I've been missing lover man oh where night is cold and I'm so all alone I'd give my soul just to call you my own got a moon above me but no one's here to love me can you be I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream prayer that you'll make love, love to me, strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, and whisper sweet little things. What Dat James met Loverman. Ik ga verder met een uh, ander bijzonder nummer van uh, John Coltrane. En dat is de Blue Train. Ik kan het helaas niet helemaal draaien. Maar geniet in ieder geval een uh, kleine vijf minuten daarvan. Cold Train met The Blue Train, een van zijn uh, beroemdste albums en uh, met een prachtig uh, nummer natuurlijk. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Mijn honderdste uitzending zit erop. Ik ga uh, hopelijk nog honderd uitzendingen maken en u uh, heerlijke muziek voorschotelen. Het laatste nummer wat ik heb uitgekozen voor vandaag is van de zangeres die ik ook uh, erg hoog heb zitten en dat is Nina Simone. Zij heeft een... Uh, ja, bijzondere carrière achter de rug. Um, ik heb een biografie van haar gelezen. En ze heeft ook een heel bijzonder levensverhaal. Ik heb een uh, nummer uitgekozen. Uh, het komt van haar album Live in Europe in 1972. Het is opgenomen op het uh, tweede Montreux Jazz Festival in uh, 1968. Ja, en het is een, uh, ik vond het uh, een nummer wat ook uh, goed in deze tijd past. Waarin we het lastig hebben met al de coronamaatregelen. En we toch moeten koesteren wat we hebben... Uh, dus gaat u luisteren naar het nummer live. Mijn naam is Jeroen van dan. Dit was CFM Jazz. Graag tot de volgende keer. Dank u. We leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair. And the song is called Life. We leave you with this, and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much. And you've been a beautiful audience. Thank you. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Ain't got no sweaters Ain't got no perfume Ain't got no mind Ain't got no face, I ain't got no father Ain't got no mother ain't got no sister Ain't got no brother Ain't got no aunts Ain't got no uncles Ain't got no children I ain't got no culture I ain't got no class CFM's. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer.